Siri Dijkers met het NOS Journaal. Een tweede groep met Nederlanders heeft vandaag de Gazastrook kunnen verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zes mensen met de Nederlandse nationaliteit of een verblijfstatus... Egypte zijn binnengekomen via de grens bij Rafa. Ze werden in Kuiren opgevangen door de Nederlandse ambassade en vliegen binnenkort naar Nederland. In totaal heeft het ministerie nog contact met 18 Nederlanders die nog in Gaza zijn. Het ministerie hoopt hen ook zo snel mogelijk uit de Gazastrook te krijgen... Vorige week konden de eerste Nederlanders de grens met Egypte oversteken. Het blijft onrustig aan de grens tussen Israël en Libanon. Bij aanvallen van Hezbollah raakten vandaag zeven Israëlische militairen en tien burgers gewond. Het Israëlische leger zegt dat er vijftien aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon waren. De militante beweging zou bij die aanvallen voor het eerst antitankraketten hebben gebruikt. In Parijs hebben tienduizenden mensen meegelopen met een protestmars tegen antisemitisme. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël is het aantal anti-Joodse incidenten in Frankrijk toegenomen. President Macron riep Fransen gisteren op om daartegen te protesteren. Hij was er zelf niet bij, maar Macron sprak wel zijn steun uit voor het protest in Parijs. En aan de klimaatmars in Amsterdam hebben vanmiddag volgens de organisatie 85.000 mensen meegedaan... En daarmee was het de grootste klimaatdemonstratie ooit in Nederland. De betogers liepen van de Dam naar het Museumplein. Daar werden toespraken en een debat gehouden. Behalve voor het klimaat vroegen de organisatoren ook aandacht voor thema's als bestaanszekerheid en de woningnood. Het weer in het noorden en midden op steeds meer plaatsen mist. Verder is het droog bij 1 tot 6 graden. Alleen in het zuiden is er nog wat kans op lichte regen. Morgen veel regen en wind. Het wordt dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij een Peaceful Radio Show 1567. Mijn naam is Ben of gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe Age muziekprogramma. Klaus Schöning, hij woont in Denemarken, of in ieder geval Scandinavië. En zo af en toe maakt hij een nieuw album. Hij is een van de. Uh, een van de artiesten van het vroegere Phoenix muziekalbum. Dat was het Scandinavische label voor New Age muziek. Zoals Oriade in Nederland en de rest van de wereld. Klaus um, Schoning dus met een nieuw album en de track At the Peace and a Drift. Daarna komt Ever Soul van David Lindsay. En dan uh, is even kijken: Jill Haley natuurlijk, de Amerikaanse dame die zich altijd laat inspireren door uh, grote natuurparken in dat uh, hele grote land. Haar nieuwe album heet Alaskan Soundscapes. Ja, ik weet niet of Alaskan ook dan een, um, een natuurpark is. Whatever. Dan eens even kijken, gaan wij tot track 12 blijven in de nieuwe muziek zitten... En dan de laatste drie zijn allemaal oudjes uit 2019 van Jeff Hertje. Eens even kijken, Jos Jaffe, meditatie, muziek, hele fraai En we sluiten af met Angel Fire van uh, Mariljana Donato. Ja. Peacefulradio.info, daar vind je dit programma terug. De muziek en uh, natuurlijk de playlist. Je kan het allemaal rustig meelezen. Veel luisterplezier.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 and stick soloist and i'm one of the artists of peaceful radio please visit my website at michaelcolwitz.com thanks for listening to peaceful radio